Maar liefst 39% van de mannen worstelt met mentale problemen. Met de actie Samen voor Kwetsbaarheid... doorbreken de Divisie en de Vriendenloterij Eredivisie... dit weekend het taboe rond mentale gezondheid. Durf te delen. Ga naar samenvoorkwetsbaarheid.nl. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis+. Plus 25% korting op tuinhoud bij besteding vanaf 20 euro. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Caro Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De Krokante Brok van Caro Krok. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chili saus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor mij 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it. Caro Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur. Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Er is kans dat ons land meedoet aan een verdedigingsmissie... vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet denkt na over een verzoek van de Fransen... om een marineschip te sturen naar het oosten van de Middellandse Zee. Een vliegdekschip moet ervoor zorgen dat olie- en gastenkers door kunnen varen. Ons land zou daarbij kunnen helpen. De driedaagse uitvaartplechtigheid voor de omgekomen Iraanse hoogste leider Ghamenei wordt uitgesteld. Eigenlijk zou die vanavond beginnen. De reden voor de uitstel is dat heel veel mensen worden verwacht, terwijl Teheran nog steeds wordt gebombardeerd. Het Iraanse staatspersbureau meldt dat de nieuwe tijd nog bekendgemaakt wordt. Bij vrouwen die geen uitstrijkje laten maken... wordt vaker HPV gevonden. Het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Onder vrouwen die wel toegang hebben tot het bevolkingsonderzoek... komt HPV veel minder vaak voor. Dat blijkt uit onderzoek. Vaak verdwijnt het virus vanzelf. Maar als dat niet gebeurt, kan het dus grote gevolgen hebben. In het chemiebedrijf Moers uit Dordrecht... hangt een miljoenenboete boven het hoofd... als het de regels voor broeikasgassen blijft overtreden. Vorig jaar moest het bedrijf al een miljoen euro betalen... voor eerder Overtredingen. En vervolgens verbeterde er niets. Daarom heeft de inspectie besloten nu een hogere dwangsom op te leggen. Veronica, weer volop zon met een paar sluierwolken. Van noord naar zuid wordt het 10 tot 16 graden. En dan Veronica verkeer door Flitsmeister met de vertragingen vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak Rij je op de A4 Den Haag Rotterdam tussen Den Haag Zuid en Schipluiden. Dan kom je in 27 minuten vertraging door een ongeluk. De rest van de files is korter dan 10 minuten. Dan sta je dan toch 27 minuten in de file, dan pak je sowieso deze even mee. Kleine pleister. Steve Winboot zometeen als eerste.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 Ga naar de slaapspecialist bij jou in de buurt... of kijk op mlijn.nl. Het zijn de hebben, hebben, hebben, hebben, hebben... hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals heel veel andere. 2 plus 3, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en neem nu select.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 Is ook een hardloper, always on the run. Nou, ik weet niet of het een hardloper is, maar fit is hij in ieder geval wel, zeg. Always on the run bij Radio Veronica. Met zometeen een nieuwe ronde van het top 3000 spel waar je jezelf voor kunt kwalificeren. Je kunt het natuurlijk ook gewoon meedoen als je naar de radio luistert... en met collega's of gewoon in je hoofd meedoen. Is natuurlijk ook al heel leuk. Maar als je denkt, ja, dat heb ik al een paar keer gedaan... ik wil het nu wel eens proberen voor uh, al die prijzen... Nou, dan uh, kun je meedoen met het kwalificatieopgave... en die even doorsturen via de Veronica WhatsApp. Dan maak je onder andere kans op dat leuke gezelschapsspel Music Match... wat we al de hele week uh, weggeven, een paar weken al. Groot succes. Wat is dit? Welk liedje ga ik zo draaien? 1000 milliseconden. New York Minute, denk ik. Nee. Weet jij het wel? Laat het me dan ook even weten via een Veronica WhatsApp bericht. Het nummer is te vinden in de Veronica app of op radioveronica.nl. Gewoon even toevoegen aan je contacten. En dan kun je ons je leven lang berichtje sturen dat je een ons Welk liedje was dat? Veronique. I'm a patient. So husband is coming. bags last night free flight zero hour nine a.m. and I'm gonna be high as a kite by then I miss the earth so much My wife is lonely out in space on such a time -less flight. blijft prachtig. En daar gaat hij En daar verdwijnt hij in de deep space. Rocketman bij Radio Veronica. En daarvoor liet ik dit horen. Duizend milliseconden. die zat goed op te letten. Kelly, goedemiddag. Goedemiddag, Sander. Hé, hey, welk liedje ga ik zo draaien? Empire State of Mind van Alicia Keys en Jay-Z. Yes. Zeker, dat is helemaal goed. Ook zal hem ook nog even laten horen. Ja. Aha, dat was inderdaad helemaal goed. Hey, en dat betekent dat jij zelf hebt gekwalificeerd, Kelly, Voor het eindspe leuk. eindspel zometeen, voor al die prijzen. Ja, geweldig. Je hebt al een lege Veronica platentas gewonnen. Dus die kunnen ze je nooit meer afpakken. Maar we kunnen hem zometeen nog gaan vullen met alle prijzen. Dus als je dat leuk vindt, dan gaan we over 20 minuten lekker spelen. Ja, zeker. Superleuk. Wat was je voor de rest aan het doen? Aan het werk. En ben je thuis aan het Helaas werk? Helaas met het mooie weer. Ja, en, we nee, je, en op kantoor? En op of? werk, ja. En wat doe je? Helaas wel, hm. in een magazijn, kwaliteitscontrole. Ook. Oh ja, ook niet heel veel ramen dan daar, hè? Nee, niet heel veel. <laughs> Dat nou goed, dus we gaan zometeen in ieder geval even lekker een paar minuten ontspannen... en hopelijk zoveel mogelijk prijzen in de wacht slepen. is helemaal goed. Ik bel je zo terug, Kelly.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 Ik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 It does, yeah, that's okay, yeah. So slide over and give it Rijdt de train ook nog even voorbij. Is ah, ah, ah. En ook Cindy Lapper hoor je zo meteen op Veronica. Wout, stap in! De postcode loterij hoorde van onze actie met War Child en doet ook mee. Ja, zo kennen we ze.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 Radio Veronica verkeer door Flitsmeister met wat korte vertragingen. Eén die de rechter uitspringt. De A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Grijshoort en Hoenderloo. 45 minuten extra door een auto met pech. De rest van de files is korter dan 10 minuten. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdorp. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu Sander Hogendoor. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.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 Just wanna have fun. Maar het zou ook wel leuk zijn uh, als er een beetje prijzen worden binnengeharkt, toch Kelly? Zeker waar. Zeker. <laughs> Laten we wel een tot 3000 spel. Ja, die kwalificatieopgave die had je net al goed. We hebben even kennis gemaakt. Je werkt uh, in, een, uh, in een fabriek in Geldermalsen En je gaat, uh, nou ja, Girls Just Wanna Have Fun. Je gaat het zo meteen uh, samenspelen met uh, Tracy, met wie je werkt uh, samen, toch? Dat klopt. Zij uh, staat bij de radio, jij met je uh, oren aan de telefoon... dus dat moet een uh, goed team zijn volgens mij. Ja. En op welke prijs hopen jullie het meest? We hebben dat Ektom uh, uh, in de Morgen keurken een Veronica T-shirt en dat spel Music Match. Nou, heel eerlijk, de platentas was eigenlijk wat ik het liefst zou willen. Oké, okay, nou maar dan, uh, dan hangen koffie, we gewoon op. En zo he? ga ik voor de Music Match <laughs> ja, spel. Okay, <laughs> dat is leuk om te horen, we gaan het lekker proberen. Drie fragmenten uit de Radio Veronica Top 3000 staan voor je klaar... en ze worden alleen maar korter. Ja. Dit is jullie eerste. 3000 milliseconden. Ja, we go back. This is the moment. Slide is uh, zing hem even door, zing hem door. Wat back? back van Mac Miller. Mm, nee. Nee? Mag er nog één poging wagen? Hold up. Nee. Oh. Ja, normaal ben ik allemaal van de 80's en de 70s, dus echt ja. niet mijn muziek. Nee, die dit is wel uh, de tense is dit volgens mij. Het is uh, Macklemore met Kent Holders. This is the moment. Tonight is the night. So we put our hands -hmm. up, like the Nou, de handen kunnen nog niet omhoog, maar we gaan gewoon stug door. Want uh, dit was maar een inkomvraag. Nu gaat het voor het echie. Het Veronica t-shirt staat namelijk op het spel. En jij wilde ethisch? 2000 milliseconden. 13, 15, nog eens bij mij! Zo. eh uh, met uh, Jenny. Ja, wat goed! 13, 15, nog eens bij Wauw! Ik moest even diep graven, maar ik heb hem. Het moest echt dat je grote teen komen, maar dit is volgens mij wel, uh, wel een beetje ethisch toch? Ja, klopt. Ja, lekker bezig. Falco en Genie is inderdaad goed. Dat betekent een t-shirt. Maar nu dat uh, gewilde spel, Music Match. Het laatste fragment is 1000 milliseconden. Dat is dusdanig kort dat je hem gewoon twee keer te horen krijgt. En uh, dit is voor jullie de eerste keer. 1000 milliseconden. Every day I'm... Raccoon met uh, I Love You More. Miss you more? Raccoon? Uh... Ja, nee, hij ja, had hem al goed hoor. Het liedje heet ja? Love You More, heet het. Uh... Goed hoor. You look like you oh, graag. Hé, hey, lekker bezig daar. We doen ons best. Ja, dat is, ja, want jij zei buiten de uitzending nog tegen mij... Oh, ik hoop zo dat ik geen blackout krijg en dit en dat. Maar ja, uh, het was, was gewoon hart, hartstikke goed gedaan. Ja, geweldig. Nee, dit vind ik echt uh, leuk om te doen. Ja, en jullie doen altijd al mee, toch, daar uh, in de fabriek? Ja, we zijn uh, fanatiek. Dat is echt leuk om te horen. Nou, uh, even rezen mee over een, een Veronica Platentas. die wilde je heel graag. Het spel Music Match zit erin en een Veronica T-shirt. Maar zullen we daar dan gewoon, omdat jullie zulke leuke meiden zijn, twee T-shirts van maken? Ja, doe maar. Ja, geweldig. Leuk. Yes. sturen we twee T-shirts op. Uh, dan wil ik wel een foto vanuit de fabriek dat jullie met Veronica T-shirts daar uh, lekker aan het werk zijn. Gaat het goed komen. We sturen die op naar je. Heel leuk. Gaan wij de t-shirts en de rest opsturen. Is goed. Dag Tracey en Kelly Doei. Doei. gezellig Doei. Clouds above go sailing by. I found my meaning in this life. Clear white is flying in my eyes. Underneath the blue blue sky.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 be far only prettier. Every day I love you more. I love you more. Every day I love you more and more. Radio Veronica Raccoon, dit was het antwoord op uh, de laatste opgave... van het top 3000 millisecondenspel Love You More. En morgen rond 10 over 1 spelen we weer een nieuwe kwalificatieopgave. Dus wil je een keertje meedoen met het top 3000 millisecondenspel? Meld je dan morgenmiddag om 10 over 1 in ieder geval bij Radio Veronica. Het is 10 uh, voor de bonanza. Het is lekker weer buiten, overal schijnt de zon. Het is lekker warm. Lente. En wij draaien Peter Plek van de Rolling Stones bij Veronica. I want them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 De aanvragen kan weer via de Veronica WhatsApp. Misschien komt hij dan zo wel voorbij. Als ik een liedje zou mogen aanvragen, dan zou ik de Mary Jane girls aanvragen. Ik zat namelijk laatst naar de Britse radio te luisteren en toen hoorde ik dit voorbij komen zo vet. Ja, is stevig, hè? Ah, leuk! Dit is de versie van Jodie Harsh. Maar uh, ja, dat gaf mij wel heel veel zin in deze versie van de Mary Jane Girls. En die had ik kunnen aanvragen bij de Mananza. het niet dat ik zelf gewoon een programma heb waar ik dat nog even kan draaien. Dus... Heb zo'n andere plaats joh. Ja, dan is er meer ruimte voor, uh, voor jouw verzoekjes. Veel plezier zo meteen met Rob en Caroline en El Bonanza.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 Dit weekend bij Gamma de laagste prijsgarantie op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo. Want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals alle aanmerk houdbare plantaardige drinks. Nu 1 plus 1 gratis. En Douwe aroma Aromarood of DKV. Nu voor slechts 6,99. Maar ook alle aanmerk plantaardige vleesvervangers. 1 plus 1 gratis. Jumbo. De koffiejongens. Composteerbare cups